7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Dijsselbloem wil hypotheekregels niet versoepelen. Wilders richt pijlen weer op de islam. En het gaat slecht met oud-president Bush senior. Minister Dijsselbloem van Financiën voelt er niet voor om de regels voor nieuwe hypotheken die op 1 januari ingaan te versoepelen. Dat zegt hij in de Volkskrant. Onder andere de Eerste Kamer roept het kabinet op af te zien van de verplichting om in de loop van 30 jaar de hele hypotheek af te lossen. Dijsselbloem zegt dat hij dat niet wil omdat hij bang is dat Brussel Nederland dan op de vingers stikt. De minister zegt ook in de Volkskrant dat hij niet onverkort vasthoudt aan de Europese eis van begrotingstekort van maximaal 3 procent. De economische omstandigheden zijn verslechterd, dus dat maakt de discussie misschien anders, zei hij. Maar het lijkt hem politiek onverstandig daar nu op vooruit te lopen. PVV naar de Wilders gaat zich de komende tijd weer meer toeleggen op het bestrijden van de islam. In een gesprek met de NOS noemt hij de aanpak van de islam een levensopdracht die hij tot zijn dood zal vervullen. De PVV-voorman herhaalt dat Nederland een Marokkanenprobleem probleem heeft. Volgens hem draaien de andere politieke partijen en de media om de hete brei heen. Hij zegt dat in de cultuur van de Marokkanen zit dat iedereen buiten de eigen groep aangepakt mag worden... maar dat ze elkaar zelden beroven. Wilders noemt dat Marokkaanse racisme. In het gesprek gaat Wilders ook in op het Katshuisberaad. het overleg van de gedoogcoalitie afgelopen voorjaar... over nieuwe miljardenbezuinigingen. Toen de PVV het pakket maatregelen op het laatste moment niet steunde... leidde dat tot de val van het kabinet Rutte 1. Volgens Wilders hebben de andere partijen zich vergist in de PVV... en hebben VVD en CDA gedacht dat hij toch wel zou tekenen. De Amerikaanse oud-president George Bush Sr. is in een ziekenhuis in Houston opgenomen op de intensive care. Hij werd een maand geleden opgenomen met een bronchitis en daarna kreeg hij hardnekkige koorts. Omdat die koorts is opgelopen is de 88-jarige Bush nu overgeplaatst naar de intensive care. Volgens woordvoerder is Bush helder en praat hij met het medisch personeel en zijn familie. Hij krijgt alleen nog maar vloeibaar voedsel en verder is er niets bekendgemaakt over zijn medische toestand. De zware winterstormen die sinds de kerstdagen het zuiden van de Verenigde Staten teisterden, hebben zich verplaatst naar het noordoosten en veroorzaken daar nu overlast, vooral op luchthavens. Op tweede kerstdag werden in de hele Verenigde Staten zo'n zo 1500 vluchten afgelast wegens slecht weer. Verder ondervindt vooral het wegverkeer hinder. Tijdens de kerstdagen zijn in de VS zeker zes doden gevallen als gevolg van het winterweer. In Houten heeft de politie vanochtend vroeg een illegale houseparty beëindigd... met behulp van de ME. Tijdens de ontruiming gooiden bezoekers flessen naar agenten, zegt de politie. Er zijn vier mensen aangehouden. De houseparty werd gehouden in een leegstaand pand in Houten. Er kwamen ongeveer 200 mensen op af. Bij de ontruiming zette de politie onder meer een helikopter in... en nam de geluidsinstallatie in beslag. De lekkerste oliebollen worden dit jaar gebakken in Marsen. In de twintigste nationale oliebollentest van het AD... eindigt bakker Willy Olink op de eerste plaats met een tien. De bakker eindigt in de oliebollentest alles eerder op de tweede plaats. De complete uitslag van de test staat morgen in het AD. De Japanse autofabrikant Toyota heeft in de Verenigde Staten voor 1,1 miljard dollar een schikking getroffen met Toyota-bezitters. De zaak was aangespannen door een groep Toyota-rijders die de dupe waren van massale terugroepacties omdat het gaspedaal niet goed functioneerde. Door, die, uh, function, door dat slecht functioneren sloeg de auto op hol. Toyota moest wereldwijd meer dan 12 miljoen auto's terugroepen. De effectenbeurzen in Azië zijn hoger geopend door optimisme over de nieuwe regering van Japan. Gehoopt wordt dat hij de economie gaat stimuleren. Ook de zwakkere koers van de yen speelt een rol. Op de beurs van Tokio steeg de Nikkei-index 1,3 procent. De nieuwe conservatieve premier van Japan, Abe, heeft beloofd dat hij komende jaren met vernieuwend beleid zal komen. Dat het land uit de economische problemen kan halen. AB wil de groeiende staatsschuld van Japan aanpakken... en een herstelplan maken voor de gebieden die vorig jaar werden getroffen... door de aardbeving en het tsunami. De film Amour van regisseur Michael Haneke... is door de Nederlandse filmpers uitgeroepen tot beste bioscoopfilm van 2012. Dat meldt de kring van Nederlandse filmjournalisten. De beste Nederlandse film was volgens de critici de jeugdfilm Cowboy. Amour, over een bejaard stel van wie de vrouw een herseninfarct krijgt... kreeg won eerder al een Gouden Palm met een aantal European Film Awards. Op de tweede plaats eindigde het Deense drama Jachten van regisseur Thomas Winterberg. Dat is weer nog vanochtend zon en wolkenvelden. Vanmiddag bewolkt en vooral in de zuidelijke provincies kans op regen. Het wordt 7 tot 9 graden. Morgen en in het weekend wisselvallig en vrij zacht met een stevige zuidwestenwind.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 Vanavond de Hollandok El Bully. Om kwart voor elf bij de VPRO op Nederland 2.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 Het NOS-journaal. Bert van Sloten. Op Radio 1. Het is donderdag 27 december. De Triltoren is weer open. Geert Wilders onthult in deze uitzending... zijn politieke agenda voor 2013. Het crisisspel van uh, het Radio 1-journaal wordt vandaag ook gespeeld... en een houseparty in Houten is ontruimd. PVV-leider Geert Wilders zal zich de komende jaar, het komende jaar weer sterk maken... voor zijn anti islampolitiek zegt hij in een interview met NOS. Volgens Wilders is het hard nodig omdat een nafortuin eigenlijk heel weinig is veranderd. Nog altijd gaan media en politici dit onderwerp uit de weg en durven de problemen niet te benoemen. Volgens Wilders was dat heel duidelijk gezien na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Politiek verslaggever Michiel Breedzelt. PVV-leider Geert Wilders gooide een week na het overlijden van de grensrechter uit Almere de knuppel in het hoenderhok. Volgens hem was er geen sprake van een voetbalprobleem, maar van een Marokkanenprobleem. We hebben echt een Marokkanenprobleem. 60 meer dan 60 van de Marokkaanse jongens tussen de 12 en 23... is met de politie in aanraking geweest in Nederland. En nu, jaren na Pim Fortuyn en jaren na het ontstaan van de Partij voor de Vrijheid... zie je opnieuw dat de politieke partijen en de media om um de um, hete brei heen draaien, het niet nerven te benoemen. En volgens hem is het evident. In de cultuur, moet ik zeggen, zit dat men alles wat niet bij de eigen groep behoort... dat men dat mag aanpakken. Dat is uh, het beeld, daarom noem ik dat ook, Marokkaans racisme wat, pla wat plaatsvindt. Het komt zelden voor dat Marokkanen elkaar beroven. Het komt zelden voor dat Marokkanen elkaar in elkaar slaan. Het komt zelden voor dat Marokkanen elkaar bestelen. Dat gebeurt niet. Maar die, die, die chauffeur van die tram die wordt bespuugd. Die vrouw op straat die wordt nagefloten of in elkaar wordt geslagen... of aangerand. Die mensen die beroofd worden in een winkel... die merken, en dat zijn gewoon de keiharde cijfers... dat dat vaak komt, niet altijd, en het zijn ook niet alle Marokkanen... maar dat het vaak komt door Marokkaanse mensen. Waar Wilders voorheen nog veel maatschappelijke ophef wist te veroorzaken... bleef het nu opvallend stil. In de media, maar ook in de politieke arena. Er is nauwelijks een woord aan vuil gemaakt. Dat wil niet zeggen dat wij niet onze mond daarover open moeten doen. Kijk, u bent Haagster dan ik. U leeft blijkbaar in een Haagse kaastolp. En u nee, zegt, ik, ik, het ik geef geen weerklank plan, het in de kamer. Ja, een weerklank in de kamer. Wat interesseert mij die kamer? Het gaat om weerklank in Nederland. Ik zit hier voor mijn kiezers. Maar ziet die achterban wel die strijd tegen de islam? Want ik heb wel eens de indruk dat zij wel degelijk zien de problemen in de wijken. Maar u motiveert het veel ideologischer, namelijk ja. de strijd van het Westen tegen de islam. Ja, het, het hangt met elkaar samen. Die strijd die kan je op een, een macro-niveau voeren. Je kan zeggen van, het is een ideologie gelijk aan het fascisme. Um, um, um, dat klopt allemaal. Die strijd moeten we ook zo voeren. Daarvoor schrijf ik een boek, reis ik de wereld rond, hou ik spreekbeurten, uh, maak ik films. Dat is een heel belangrijk doel. Maar je ziet die strijd ook, en dat is net zo belangrijk, wat mensen op microniveau doen. Daarom zeg ik ook vorige week, het is een Marokkanenprobleem. probleem Het is geen probleem van Nieuw-Zeelanders of Canadezen. We hebben een Marokkanenprobleem. probleem En dat de PVV weer in de peilingen stijgt... is voor Wilders het bewijs dat zijn achterban de boodschap wel begrijpt. Hij wil het komend jaar gebruiken om, na de chaos in zijn partij... en de breuk met het kabinet, het geschonden vertrouwen van zijn achterban te herstellen. Nou ja, kijk, luister, ik ben uh, heel eerlijk daarin. De afgelopen jaren zijn dingen gebeurd die als politieke partij... Um, liever niet hebt. Natuurlijk um, um, uh, hebben wij ook leden gehad. Sommigen, moet ik wel eerlijk daarbij zeggen... die zijn afgestapt omdat ze een onverkiesbare... of geen plaats kregen op de lijst. Uh, maar er is meer gebeurd. En, uh, aan mij de taak uh, om samen met mijn fractie... we hebben nu 15 leden... om daar een uh, team van te maken. Wat het ook is uh, van mensen die uh, zin hebben... om Nederland te veranderen. Om een stevige oppositie te voeren. Die een eenheid uitstralen en die niet uh, ruziend over straat gaan. Hij legt zich het komend jaar daarom weer geheel toe op het typische PVV-geluid. Zorgen dat we ja, toch de grootste ziekte die ons land de afgelopen eeuw heeft gehad... en die hete islam, dat we die nou eindelijk een keer uh, um, gaan aanpakken... gaan terugdringen, ophouden met het relativeren en het de godsdienst noemen... maar het gewoon keihard gaan aanpakken. Uh, dat is mijn uh, uitdaging voor volgend jaar. En, uh, uh, ja, ik heb de PVV ooit opgericht om de islam te bestrijden... En uh, dat gaat niet over de mensen, dat gaat over de ideologie. En dat moet je durven benoemen, anders los je de problemen nooit op. Is dit een levensopdracht voor u? Absoluut. Hoe lang blijft u dit nog doen? Tot mijn dood. zijn Geert Wilders, na half acht in onze uitzending... het lange gesprek met PVV-leider Wilders. Het hele interview is trouwens ook terug te zien op internet... 24nl of gewoon op de site van de NOS, nos.nl. Egyptische president Morsi heeft de Egyptenaren gefeliciteerd met de nieuwe grondwet. Een referendum sprak zo'n 63% van de bevolking zich voor die grondwet uit. In een televisietoespraak riep liep hij verder alle politieke groeperingen in Egypte op... om de onderlinge spanningen weg te nemen. VRT-correspondent Rut van der Wallen in Cairo. Rut, de boodschap is onderlinge spanningen wegnemen. Heeft hij daar ook bepaalde ideeën bij hoe dat zou kunnen? Wel, de, de boodschap van Morsi was voor een van de nationale eenheid. De president die heeft een uh, nieuwe republiek aangekondigd... en voor hem is de uh, grondwet daarvan een stevige basis. Hij roept alle politieken op tot samenwerking. Uh, uh, hoe die precies er moet uitzien, uh, heeft hij niet echt gezegd. Maar, uh, maar hij heeft wel benadrukt dat het land uh, nood heeft aan stabiliteit... Uh, die ook de economie opnieuw moet aanzwengelen. Ja, en de tegenstanders, hebben die al wat van zich laten horen? Hebben die gereageerd? op die toespraak. Wel, de Egyptische oppositie, die altijd heel erg versnipperd was, die heeft zich sinds enkele weken verenigd in het front voor de nationale redding. En Mohamed Baradei, die is Nobelprijswinnaar en ook voormalig hoofd van het atoomagentschap, die is daarvan de leider. En zij weigeren voorlopig elke dialoog met Morsi en met de moslimbroeders omdat ze vinden dat Morsi theater speelt. Uh, ze zeggen dat hij niet geïnteresseerd is in een echte discussie, maar gewoon de Verenigde Staten en Europa wil sussen, omdat die eerder al opriepen tot uh, samenwerking tussen alle partijen. En zolang uh, Morsi volgens die oppositie geen echte blijk heeft van, uh, van een uh, echte agenda waarin hij wil luisteren en uh, de toekomst van Egypte bespreken met de oppositie, uh, blijft die oppositie zich uh, weg van het uh, paleis houden. Uh, en de oppositie die noemt de grondwet ook geen uh, bindend uh, uh, artikel. Zij vinden dat de grondwet uh, eerder een interim grondwet is, die tijdelijk is, en zal dienen tot er een nieuwe grondwet wordt geschreven die gebaseerd is op een consensus tussen alle Egyptenaren en niet enkel de moslimmidders dient. Nou, hebben ze daar gelijk in of laat ik het anders vragen? Merken de gewone Egyptenaren meteen al iets van die nieuwe grondweg? Wel, uh, die grondwet uh, die, die is nog maar net van kracht. En ik denk niet dat die heel snel voelbaar zal zijn uh, op de straten. Uh, heel veel mensen zijn bang dat die zal leiden tot een islamisering. Maar er is natuurlijk een groot verschil tussen een grondwet en de uitvoering daarvan. In, in de grondwet tijdens het tijdperk van Mubarak bijvoorbeeld, werden ook een hoop vrijheden gewaarborgd die in de praktijk zonder probleem geschonden werden. Uh, dus ik denk niet dat de nieuwe grondwet voor heel, veel Egyptenaren van de een of andere dag veel verschil zal teweeg brengen. Ja. Nou had Morsi het gisteren in zijn toespraak niet alleen over de grondwet en het referendum. maar had het ook over de economie. Um, want hij wil daar uh, eigenlijk ook een slag mee, uh, mee maken. Ja, dat klopt. De, de Egyptische economie zit al sinds het begin van de revolutie in een neerwaartse spiraal. En het ziet er niet naar uit dat het gewoon zal verbeteren. De nationale reserves zijn al met de helft geslonken. En het is al zo erg dat de regering nog maar genoeg cash heeft. om nog drie maanden lang voedingswaren in te voeren. Uh, en in een land waar 40% van de bevolking... ...met minder dan 2 dollar per dag moet rondkomen... ...en daarbij eigenlijk vooral rekent op brood, rijst... ...en andere basisproducten producten die door de regering worden gesubsidieerd... ...betekent dat een grote ramp. En er wordt verwacht dat de Egyptische pond zal devalueren. Daar werd meteen na de uitkomst van het referendum... ...al gereageerd door de bevolking. Die Egyptische cash begon om te wisselen voor dollars... En de autoriteiten die kondigden meteen ook een bang aan om Egypte in of uit te reizen... met meer dan 10.000 dollar, uit angst voor een heus uh, kapitaalvlucht. Ja, want hij heeft de economie nodig om uh, uiteindelijk ook te kunnen blijven regeren. Het, uh, het verhaal is duidelijk, dankjewel. Rut Rut van der Wallen, was dat vanuit Cairo? Dag. Alright, dag. dag. Tweede kerstdag, dat was gisteren. Dat is altijd een belangrijke dag voor de meubelboulevards en voor de consumenten. Straks een reportage. Geen files, het is rustig op de weg. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In Houten is een illegale houseparty door de politie beëindigd. En dat ging niet zonder slag of stoot. Mijn contact met Sven van den Burg van de politie Midden-Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het er nu voor? Is de houseparty helemaal beëindigd? Ja, de situatie is weer helemaal genormaliseerd. Um, we hebben tussen de 150 en 200 man... hebben we onder politiebegeleiding uit het pand gevestigd... aan het petbocade in Houten. Uh, onder begeleiding zijn die mensen allemaal weer weggegaan. Uh, daarvoor was het nodig om de Utrechtseweg een uh, tijd lang af te sluiten, dus dat heeft wat gezorgd voor overlast. Inmiddels is dat ook voorbij en we spreken weer van een, uh, van een normale situatie nu. Uh, Houseparty beëindigd, was er trouwens uh, veel verzet? Uh, nou, toen onze mensen naar binnen gingen, toen, uh, dat was een, uh, een aantal uh, uh, ME-colleges, die kregen wat flessen tegen hun naam. Nou, dat betekent dat, dat het sfeer toch wat grimmig werd um, en dat was ook de reden dat, uh, dat we dat hierop hebben ingezet. Want er was ook sprake van een feest in een, uh, in een leegstaand pand, wat daar natuurlijk helemaal niet voor geschikt was. 150 mensen bij elkaar. Nou, je kunt zich voorstellen dat dat voor de openbare orde, maar zeker voor hun eigen veiligheid ook niet gewenst is. En daarom hebben we ook ingezet. Ja. Nou ja, ik kan me dat voor die openbare orde niet zo voorstellen. Want het is toch een industrieterrein uh, en afgelegen. Je denkt u, nou ja, mensen hebben een feestje? Ja, ja nee, maar ik kan me voorstellen dat je dat denkt. Maar zo'n groep mensen van 150, 200 jonge mensen bij elkaar. die illegaal een feestje aan het bouwen zijn op deze manier. Ja, of dat nu een leegstaand pand uh, betreft of midden in de stad. dat zorgt natuurlijk voor problemen, ook voor hunzelf. Dus daar moeten we dan toch echt op ingrijpen als politie. Maar hoe kwam je er trouwens achter? Uh, er was een beveiligingsbedrijf wat een, wat een ronde deed op dat terrein. Die zagen uh, s'nachts uh, veel auto's staan, hoorden ook muziek. Vertrouwde het niet, uh, namen polshoogte. Vervolgens hebben ze ons getipt en wij zijn aanrijdend gegaan... en hebben inderdaad geconstateerd dat er een illegale houseparty aan de gang was. En leverde er trouwens veel geluidsoverlast verderop? Nou, het is een vrij afgelegen terrein. Dus voor heel veel geluidsoverlast zal het niet gezorgd hebben. Maar het belangrijkste was, om in te grijpen... was de veiligheid van de mensen zelf in de gevaarzetting En die is nu verdwenen. Ja, en de mensen moesten met hun eigen auto weer, uh, weer weg... of zijn ze ook echt uh, door u met, uh, met bussen weggehaald? Nou, vooral dat laatste. Mensen kwamen ook met hun eigen auto... Uh, maar we zijn ook uh, onder politiebegeleiding, hebben de mensen uh, gebracht naar het openbaar vervoer. En het vervoersbedrijf in Utrecht heeft ook een bus gestuurd om deze mensen af te voeren. En hoe gaat dat nu, uh, nu verder? Uh, krijgen mensen een rekening? Worden de mensen vervolgd? Nou, dat is een goede vraag die u stelt. We gaan natuurlijk uh, nu onderzoeken hoe dit kan gebeuren. Wie hier verantwoordelijk van is. Want nogmaals, er is geen vergunning voor afgegeven... Het uh, is natuurlijk niet, uh, niet goed om een de feest indegaal te geven in een pan... wat daar absoluut niet voor, uh, voor geschikt is. Uh, we moeten er niet aan te denken wat er allemaal had kunnen gebeuren. Denk maar aan brandveiligheid. Dus dit moet uh, natuurlijk op de bodem uitgezocht worden. En dat zullen we ook doen als politie in samenwerking met de andere instanties. Meneer Van den Burg, ik dank u wel. Tot de ziens. Gisteren was hij er weer. De oproep om Tweede Kerstdag maar af te schaffen. Dit keer werd hij gedaan door de Amsterdamse VVD-wethouder Erik van den Burg. Maar voor ons nog was het gewoon Tweede Kerstdag 2012. Met als centrale vraag: wat hebben wij gedaan gisteren op Tweede Kerstdag 2012? Mag geen keer raden. Maar Gromme Visser heeft het antwoord live muziek in uh, deze meubelboulevard in Groningen... waar ik zojuist mijn oog heb laten vallen... op een heel klein bijzettafeltje van 441 euro. Dus, ik heb dan toch wel weer smaak, heb ik het idee. Maar ik denk er nog even over na. Er staat hier gewoon een, uh, een heuse vleugel uh, in de hal. En daarnaast, ik rook het al. Hele kleine Hamburgertjes, En die worden hier gewoon aan de mensen uitgegeven. Heeft u er alleen uh, gehad? Nee, dat is een verrassing. Vellerij, we... hè? Ja, lijkt me goed. Kunt u, Bent u daar nou ook wat makkelijker mee over te halen... om nog een uh, leuke kast mee naar huis te nemen? Mm. Nou, ik denk niet dat ik het voor mij. Nee. Nee? nee, denk ik niet. Heeft u al iets aangeschaft? Nee, nog niet. Nee. Gaat u nog iets aanschaffen? Misschien. Bonnenboekjes, zag ik net ook al. Zit er nog iets van uw garing bij? Nou, daar staan wel leuke dingen in. Maar ik zag net ook de prijzen, dus ik moet nog even sparen denk ik. Ja, noem eens wat. wat uh... Nou ja, 1149 vind ik toch wel leuk. Elf 1149. Ding. Nou, dan valt dat bijzettafeltje van mij nog wel mee van 441 <lacht> euro. Ik zal eens even vragen, want ik denk altijd... Uh, er gaan natuurlijk heel veel mensen met kerst naar de meubelboulevard... maar is het nou wel slim om nu te kopen? Kan je niet beter wachten tot, uh, tot het januari is en de uitverkoop uh, begint? Ik zal het even vragen aan de, aan de baas der bazen. De voorzitter van de meubelboulevardvereniging. Goeiedag. Daar Meneer Vocht. Klopt. Is het nou handig, eerlijk zeggen, dat ik nu alvast dat te verkopen? of kan ik toch beter wachten tot januari als het uitverkoop is? Als u denkt, ik moet dat tafeltje onmiddellijk in mijn kamer hebben... moet u het altijd doen. Maar eh, eh, het is natuurlijk wel zo dat deze dagen... bij uitstek op de, bijvoorbeeld de Meubelboulevard's, het moment is... dat je gewoon eens even gaat kijken, ideeën opdoen. Dus u vindt het niet erg dat ik vandaag nog niet koop? Nee, nee, nee. nee, okay. we zijn, we, nee, nee, nee Dat zou ook niet best zijn. Dan nou, moet u zich eens voorstellen dat al die mensen iets zouden gaan kopen. <laughs> had is uw vreselijke nachtmerrie. Ja, ja. <laughs> Kunnen we even zaken doen? Waar wilt u zaken over doen? De officiële cijfers over dit jaar, over het afgelopen jaar... over de, de meubelbranche komen natuurlijk nog, maar het, het, het was niet best... Nee, het is uh, eigenlijk al een aantal jaren dat onze branche onder druk staat. Uh, we kunnen eigenlijk wel zeggen vanaf september 2008 en 2012... laat zich ook aanzien dat we een min zullen schrijven in onze branche met dubbele cijfers. Denkt u dat het beter gaat volgend jaar? Ik denk, voordat die woningbouw weer op gang is, dan schrijven wij 2016. En dat klinkt heel erg somber, maar Die ja, niet... woningbouw is natuurlijk ook heel erg belangrijk voor u, want daar kopen mensen nieuwe meubels voor. Daar zit de prop boven in onze markt. En op het moment dat die woningmarkt uh, uh, morgen bij wijze van spreken weer een beetje los. Zou komen. Dan gaat Nederland nog een jaar lang zoeken waar moet het gebeuren en hoe moet het zijn. Dan gaan we nog een jaar lang tekenen en dan gaan we in 2016 gaan we bouwen. En dan mag er niets misgaan. Dat klinkt somber, maar zo bedoel ik het niet, want het geeft ook weer geweldige kansen. En op het moment dat je daar echt goed mee omgaat, dan kom je alleen maar sterker uit deze periode dan dat je erin gegaan bent. Moet je wel een lange adem hebben? Ja, dat, Heeft dat, u een lange adem? Ja, wij, wij, wij zijn al erg, uh, erg uh, uh, bezig met het veranderen. En als ik kijk wat we ook in deze tijd aan het investeren zijn... dan zeggen we, ja, dat is eigenlijk best een beetje tegendraads. Maar ik denk dat dat erbij hoort. U houdt de moed erin? Wij houden de moed erin, zoals iedere Nederlander. Dat met kleine hamburgertjes <coughs> en vrolijke muziek. Zo is dat. Wij maken er verder nog weer een gezellige dag van vandaag. Succes. Dank u wel. Een beetje muziek van gisteren, hè? Ja, tweede kerstdagmuziek. Het kan eigenlijk niet meer op donderdag 27 december. Goed, Mark Robin Visser was dat. Hij sprak met Dolf Vocht. En Dolf Vocht is van de vereniging Meubel Boulevard Nederland. Het NOS Radio 1-journaal Monopoliespel. Radio 1 toert door een land in crisis. Waarin er geld wordt opgehaald voor de Grieken. De Varen langskomt op Vredenburg en Bert last heeft van een vergissing van de bank. Het is Haarlem en het is Arnhem waar we staan. En Rick van de Westerlaken... Ja, ik zit op Arnhem en aan ik, de ik ga gooien. En uh, ik kom op vijf. En dat is mijn eigen straat, houtstraat. Ik kom bij je staan. Wat gezellig. Nou mag jij. En ik... Oh, het is niet veel. Twee. Ik ga wel naar Utrecht. Neuden. En dat is van de bank. En dat wordt weer dokken. 3000 euro alstublieft. 3000, oké. Okay. Het moet. 3000 dat is eigenlijk ook niet veel. En ik gooi drie. En ik kom op algemeen fonds uit. Ja, je wou mijn uh, poppetje pakken, maar zo zijn we niet getrouwd. Europese solidariteitsheffing. Griekenland heeft extra geld nodig. En alle Nederlanders gaan meebetalen voor Griekenland. En die betaalt daarvoor 5000 euro. Alle Nederlanders. <laughs> al, al. Dat is een behoorlijk bedrag. Alle Nederlanders die mee gaan betalen aan uh, oh, Griekenland. 5.000 euro, hé. En dat ja. het valt dus weer tegen daar in Griekenland. Ik geloof er helemaal niks van, André. Ik ga, ik ga Eva even bellen. Eva Wiesing. Want als er iemand is die iets van Griekenland weet, dan is het Eva wel. NOS, met Bas. Hey Bas, Bert van Sloten. Goedendag, heer van Zeg, ik ben op zoek naar Eva Wiesing. Ik zit over me. Moment. Eva, ik heb Bert voor jou. Daar ga je. Hallo met Eva. Eva, met Bert van Sloten. Hi Bert. Eva, ik heb een vraag over Griekenland. Zou jij even naar de studio willen komen? Ik kom eraan. Goed, we wachten eventjes nog op... Uh, ah, daar is ze al. Hallo Eva. Hi hey Bert. Hey, fijn dat je even kon, uh, kon komen, want uh, ik heb een vraag. Um, André, de strenge bankmeester, die zegt net dat wij 5000 euro extra moeten betalen aan die Grieken. Maar zo slecht gaat het toch niet met Griekenland? Het gaat wel heel slecht met Griekenland. En we hebben onlangs met z'n allen heel veel geld betaald aan Griekenland. Meer dan 30 miljard euro. Maar dan met z'n allen in heel Europa. Ja. Het is ook echt nodig. Want die Griekse regering heeft gewoon helemaal niets meer. Kan zijn rekeningen bijna niet meer betalen. Uh, en de economie gaat ook nog steeds bergafwaarts. Het is wel het idee dat het na volgend jaar of halverwege volgend jaar weer beter gaat. Dat er in ieder geval meer binnenkomt uh, bij de overheidsfinanciën ja. dan dat eruit gaat. Dus het gaat de goede kant op. Maar als je naar die schuld kijkt en als je naar de economie kijkt van de Grieken, dan gaat het nog steeds heel slecht. Maar 5000 euro, André zegt geloof ik zelfs, uh, per persoon per Nederlander. Dat is wel wat overdreven. Of ben ik nou weer te optimistisch? Nou, dat is, over, dat is overdreven. We hebben op dit moment wel, uh, als Nederlander... We hebben al op dit moment ik heb het getal niet helemaal paraat maar ik dacht iets van 6 miljard met z'n allen geleend aan de Grieken uh, dat is nog steeds het idee dat we dat terugkrijgen al weten we dat uh, daar al uh, terugtrekkende bewegingen door het kabinet gemaakt worden misschien krijgen we het niet helemaal terug tot nu toe hebben we aan die lening alleen nog maar verdiend. Zeg en als wij volgend jaar uh, 2013 aan het eind het weer hebben over Griekenland uh, dan hebben we eenzelfde soort gesprek nog oftewel gaat het het komend jaar ook constant weer over Griekenland? Um, nou, het is wel zo dat de Grieken nu een beetje uit de eerste, uh, de eerste hulp zijn. Ze liggen nu boven in het ziekenhuis, want ze hebben ondanks dus dat geld gekregen, uh, waardoor ze het, het tijdje weer kunnen uitzingen. Uh, ook afgesproken is dat de schuld voor een deel gesaneerd wordt. Ze kopen een deel van hun schuld terug en krijgen ja. er ook geld voor, waardoor hun totale schuldenlast wat lager is. Ze hoeven ook niet die hele schuld voorlopig uh, uh, daar rente over te betalen. Dus de Condities zijn wat uh, verbeterd voor de Grieken. Waardoor ze het uh, ook wat langer kunnen uitzingen. Maar ja, we weten allemaal dat dit nog een kwestie van jaren wordt. Als je het al over jaren kunt hebben. Want er zijn ook mensen die zeggen het gaat een generatie duren voordat de Grieken hier echt uitkomen. En democratie is een Grieks woord. Hè? Is monopolie ja. ook een Grieks woord? Um... Het zou zomaar kunnen. Het klinkt zo lekker. Ik durf het niet te zeggen, want ik heb maar één jaar Latijn gehad. <lacht> en Grieks ben ik al heel snel meegestopt. <lacht> nou, wij, wij, ik, ik dank jou. Wij gaan het spel verder spelen. Zou jij André betalen of niet? Nou, ik, is zou toch, ik zou toch betalen. Nou, goed. We weten hoe het ermee staat. We weten dus ook, André, dat uh, het niet heel realistisch is, deze boete. Maar we vergeven het je. En ik gooi acht. En dan kom je uit op de straat. Die is van mij. Groningen. Komt u maar door. Hoeveel moet je? Hoeveel wil ik je? Ik krijg van mij... Ik, nee, ik krijg van u 4000 euro. 4000. Alsjeblieft. Stel, u heeft allerlei goede voornemens... zoals meer bewegen, gezonder eten... en net zoveel leuke dingen doen als in het afgelopen jaar...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 Vanavond de Holland Dok, El Boelie. Om kwart voor elf bij de VPRO op Nederland 2. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Volgens de PVV-leider heeft Nederland een Marokkanenprobleem en draaien de andere politieke partijen en de media om de hete brei heen. En zometeen in het Radio 1-journaal een uitgebreid gesprek met Wilders. In Houten heeft de politie vanochtend vroeg een illegale houseparty beëindigd... met behulp van de ME. Die houseparty werd gehouden in een leegstaand pand. Daar kwamen ongeveer 200 mensen op af. En er zijn vier mensen aangehouden, de politie. Wat duidelijk is, is dat er gegooid is met voorwerpen naar agenten. Uh, tijdens, de, tijdens de ontruiming door de ME. Nou, dat maakt de sfeer natuurlijk niet beter op. Voorwerpen, dat waren onder meer flessen. Bij de ontruiming zette de politie een helikopter in... en de geluidsinstallatie is in beslag genomen. De film Amour van regisseur Michael Haneke... is door de Nederlandse filmpers uitgeroepen... tot beste bioscoopfilm van 2012. Dat meldt de kring van Nederlandse filmjournalisten. Beste Nederlandse film was volgens de critici de jeugdfilm Cowboy. Amour gaat over een bejaardstel van wie de vrouw een herseninfarct krijgt. Filmjournalist Robert Blokland legt uit waarom Amour heeft gewonnen. In eerste instantie is het een heel mooi verhaal. Want iedereen droomt ervan om natuurlijk oud te worden met zijn grote liefde... en het dan wel leuk te hebben als je tachtig bent. Alleen juist doordat je zo intens meevoelt met die oudjes en denkt van dat wil ik ook... komt het keihard aan als zij getroffen wordt door een attack en dus helemaal aftakelt. En haar echtgenoot kan er helemaal niks aan doen. En, en ja, hij weet dat hele subtiele wijze heel erg invoelbaar te raken. Amoer won eerder al een Gouden Palm en een aantal European Film Awards. Op de tweede plaats eindigde Deense drama Jachten van regisseur Thomas Winterberg. De Amerikaanse oud-president George Bush senior... is in een ziekenhuis in Houston opgenomen op de intensive care. Hij werd een maand geleden al opgenomen met bronchitis... en toen kreeg hij hardnekkige koorts. En omdat die koorts nu is opgelopen... is de 88-jarige Bush overgeplaatst naar de intensive care. Hij krijgt alleen nog maar vloeibaar voedsel... zegt een verslaggever van CBS News. De 88 former president is on a liquid diet... en vandaag is hij in een intensive care unit... At het Houston Hospital where he's been battling bronchitis... in a series of setbacks over the past month or so. Onze ziekenhuiswoordvoerder is Bush Helder... en praat hij met het medisch personeel en met zijn familie... en verder is er niks bekendgemaakt over zijn medische toestand. Dan de lekkerste oliebollen. Die worden dit jaar gebakken in Marsen. In de 20e nationale oliebollentest in het AD eindigt bakker Willy Olink op de eerste plaats. Met een team. Bakker eindigt in de oliebollentest al eens op de tweede plaats. En de complete uitslag van die test staat morgen in het AD. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Er blijft de komende dagen zacht, wisselvallig en regelmatig staat er een stevige wind. En momenteel is het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. En het is nu zo'n 7 à 8 graden. Nou, vanochtend blijft het ook meest droog en is soms de zon nog even te zien. Maar vanmiddag raakt het overal bewolkt en vervolgens gaat het vanuit het westen regenen. En de meeste regen verwacht ik in het midden en zuiden van het land. Het wordt vandaag maximaal een graad of 8 tot 10. Dan de wind. Vanochtend staat er eerst nog een stevige wind. Die is matig tot vrij krachtig en komt uit zuidwest tot west. Aan zee is de wind zelfs krachtig tot hard. Nou, vanmiddag zwakt de wind aanzienlijk af en draait vervolgens ook naar het noorden. Maar dan vanavond dan zien we dat het uiteindelijk droger wordt. Het klaart ook gedeeltelijk op. En het wordt ook een koude nacht met in de bewolkte gebieden een graad of twee als minima. En daar waar het opklaart ligt het kwik rond twee graden onder nul. Dus een lichte vorst. Kijken we naar morgen vrijdag, dan begint de dag eerst droog met hier en daar wat zon. In de loop van de ochtend raakt het bewolkt en smiddags gaat het weer regenen. Het wordt zo'n 8 graden en opnieuw steekt er een stevige wind op. ANWB verkeersinformatie: na een aanrijding is de A58 Breda richting Eindhoven dicht tussen knopen de Baars en Moergestel. Ook de trauma is daarvoor nodig. De afsluiting gaat nog enige tijd duren. U kunt daar het beste omrijden. Denno is het Radio 1 Journaal. De kantoortoren Westraven van Rijkswaterstaat is vanaf vandaag weer open voor alle werknemers. Als je denkt, Westraven, wat is dat ook alweer? Nou is die triltoren, die toren die in juni werd ontruimd omdat medewerkers in het gebouw het gebouw voelden trillen. Onderzoek bleek dat uh, dat uiteindelijk kwam door de bak van een glazenwasser. Inmiddels is, het inmiddels is het gebouw weer opgeleverd. Jan Brink is van Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u in het gebouw? Ik ben op dit moment niet in het gebouw. Ik ga straks wel naartoe. Ja. En waarom gaat uitgerekend op 27 december het gebouw weer open? Nou, de, uh, alle werkzaamheden uh, zijn uitgevoerd. Het gebouw is weer beschikbaar. En uh, we willen ook gewoon dat het gebouw dan ook zo snel mogelijk betrokken kan worden. En bovendien is het kerstvakantie en dat betekent dat er uh, waarschijnlijk uh, een aantal mensen met vakantie is. Ja. En dat betekent dat we het gebouw ook uh, langzamerhand kunnen opstarten. Ah, dat is het een beetje. Want ik dacht, dacht namelijk van ja, er is bijna niemand die werkt tussen kerst en oud en nieuw. Ja, wij... Ja, wij en uh, ook nog gelukkig heel veel andere mensen. Uh, en uh, ja, dat betekent wel dat we gewoon gaan kijken van hoe het vandaag uh, allemaal gaat. De voorbereidingen zijn goed getroffen. Uh, we hebben ook de tussenliggende periode gebruikt om een aantal andere zaken uh, aan te passen. Bijvoorbeeld alle computers zijn vervangen, dat moest. Maar dat hebben we versneld om ervoor te zorgen dat, dat uh, al die werkzaamheden op één moment uh, konden plaatsvinden. Ja, het gebouw is weer uh, spik en span, zeggen ze dan. Hè? Is er nog meer aan, uh, aan veranderd? Nou, we hebben, als je naar een pand gaat kijken, en dat hebben we heel goed gedaan in dit geval, want het gebouw heeft echt getrild. Dus dat betekent dat er heel veel onderzoeken zijn geweest. Dan kom je ook een aantal zaken tegen waarvan je zegt, van, nou, laten we daar ook goed naar kijken. En zo zijn we een aantal zaken tegengekomen en die zijn in de afgelopen periode zijn die ook aangepakt. Ja, goed, dat, dat is allemaal aangepakt. Iedereen is trouwens tevreden, niemand bang om weer terug naar de oude werkplek te gaan? Uh, de, de belangrijkste uh, signalen die wij krijgen, de belangrijkste vragen die we de afgelopen periode hebben gehad, was vooral van wanneer kunnen we terug. Uh, en dat betekent niet dat, uh, dat er misschien mensen zijn die, die nog vragen hebben. Uh, we hebben de afgelopen periode samen met de Rijksgebouwendienst, die eigenaar is van het uh, pand, hebben we alle resultaten van de onderzoeken goed gedeeld. Uh, en uh, ik denk dat daarmee de meeste vragen van mensen zijn beantwoord over de oorzaak van de trilling en nee, dergelijke. Geen vragen. Wat zegt u? Ik zeg geen angst dus onder de werknemers. Dat weet ik niet. Um, als mensen nog vragen hebben, dan kunnen ze die vragen altijd nog stellen. En, uh, nou, ik heb er nog één. Ik, ik heb er nog één. Ja. En volgens mij wel een belangrijke. Um, wie gaat vanaf heden de glazen wassen? Dezelfde glazen wassen? De glazenwasser gaat dat doen. De wasinstallatie is onder bepaalde omstandigheden, voor trillingen. Wat we wel zullen doen is dat we niet meer tijdens uh, kantooruren, dus op het moment dat uh, het pand gebruikt wordt, de wasinstallatie zullen gebruiken. Nou, ben ik helemaal gerustgesteld en misschien uh, de laatste werknemers ook. Meneer Brink, ik wens u een, uh, een mooie werkdag dan vandaag. Hartelijk dank. Ja, Meneer Brink was dat van Rijkswaterstaat, van de Triltoren. Het is zeven minuten over half acht. Zeven jaar lang wordt hij al dag en nacht beveiligd. Voor PVV-leider Geert Wilders is het geen reden om te stoppen. Sterker nog, het herinnert hem dagelijks aan de opdracht... die hij zijn partij bij de oprichting al heeft gegeven. Vechten voor de vrijheid. Politiek verslaggever Michiel Breedveld spreekt met hem. Ja, je gunt het uh, je ergste uh, vijand uh, niet. Het is uh, geen makkelijk uh, leven. Uh, uh, je leidt er ook, ook ik, ik ben ook maar een mens... Uh, vaak wel uh, onder. Uh, maar ja, uh, het is het waard. Dat klinkt heel raar. Want nogmaals, d -d -d niemand wil uh, in zo'n situatie leven. Uh, maar ik weet waar ik het voor doe. Uh, en daarom uh, ga ik door. Uh, en daar komt bij dat als ik dat niet zou doen... Uh, ik heb u dat ook wel eens vaker gezegd. Als ik mijn toon zou matigen. Of als ik op zou stappen uit de politiek. Dan zouden die mensen die uh, ja, niet democratische middelen gebruiken... Uh, die denken dat ze een gelijk kunnen krijgen met dreigementen. Die zouden dan winnen. En die zal ik nooit laten winnen. En die zullen in een democratie ook nooit van wie dan ook mogen winnen. Maar is uw toon zo scherp omdat u persoonlijk de gevolgen van onvrijheid voelt? Nee, ik, dat, ik denk dat die toon van mij um, niet veel anders was. Die toon van mij en de standpunten um, um, zijn aanleiding voor sommige mensen geweest... om um, juist mij uh, te bedreigen. Dus ik denk niet dat dat een uh, reden is om uh, die toon aan te zetten. De toon is omdat ik oprecht voel dat er uh, in Nederland... bij de zittende politiek, de elite zoals wij dat noemen... Uh, dat die doof zijn voor heel veel problemen van de Nederlanders in dit land. Uh, toen ik uh, zeven jaar geleden begon te spreken over islamisering... over uh, foute uh, moskeeën die er in Nederland waren... waar verkeerde teksten werden uitgesproken... Um, um, toen was dat uh, nat Toen uh, viel iedereen over mij heen... Maar het klopte wel. En dat is ook een van de redenen van het succes van vroeger de Groep Wilders en nu de Partij voor de Vrijheid... dat wij durven op te komen, dat wij dingen durven te zeggen... die andere partijen niet durven te zeggen. En dat we ook oplossingen aandragen... die heel veel partijen politiek incorrect vinden... maar die wel nodig zijn om de problemen op te lossen. En wat dat betreft is er in Nederland eigenlijk niet zoveel veranderd. Dat vind ik heel opvallend wat er de afgelopen weken bijvoorbeeld is gebeurd. En u ziet, u heeft gezien de afgelopen weken... dat er door een aantal Marokkanen een grensrechter is doodgeschoten. Dat werd, ook bij uw eigen publieke omroep... maar eigenlijk overal in heel Nederland... werd dat niet benoemd. Werd dat neergezet als een, als een voetbalprobleem. Terwijl we in Nederland echt geen voetbalprobleem hebben... maar een Marokkanenprobleem. De, de overeenkomst met vijf jaar of, of met zes jaar... of met zeven jaar of met tien jaar geleden is... is dat opnieuw de hele elite van politieke partijen... tot aan de media aan toe... opnieuw niet durfde te zeggen waar het over ging. Terug bij af... Nou, wat dat betreft, inderdaad, heeft die elite niets geleerd. Heeft de omroep, hebben de kranten niets geleerd. Je zou, als je alleen maar de krant las of naar de televisie keek... dan dacht je dat we in Nederland een voetbalprobleem hebben. Uh, maar dat hebben we helemaal niet. De problemen in voetbal zijn niet groter dan andere sectoren in Nederland. We hebben echt een Marokkanenprobleem. probleem 60 meer dan 60 van de Marokkaanse jongens... tussen de 12 en 23 is met de politie uh, in aanraking uh, uh, geweest uh, in Nederland... En nu, jaren na Pim Fortuyn en jaren na het ontstaan van de Partij voor de Vrijheid... zie je opnieuw dat de politieke partijen en de media eh, om de eh, hete brei heen draaien... het niet nerven te benoemen. Toen mijn collega hier in de Tweede Kamer, de heer Van Klaveren, een debat daarover aanvroeg... stond de collega's van alle andere partijen niet eens op om te zeggen dat ze het debat niet wilden. We werden voorkomen genegeerd. Er vond geen debat plaats. En eh, de kiezer is niet gek de kiezer ziet wat er gebeurt. De kiezer denkt, dat kan zo niet. De PVV heeft gelijk, althans heel veel kiezers. En dat zie je dan ook terug in, ja, in de populariteit. Ook nu weer, een half jaar na de verkiezingen... is de PVV in de peilingen de grootste partij van Nederland. Ja, weer terug op zo'n 24 ja. ja, Maar dan toch nog iets. Want het debat wordt nu niet meer gevoerd... waar u destijds wist te domineren. Heeft dat ook te maken met... Met uw eigen rol. U heeft zich opgeworpen als gedoogpartij, partij. Bent weggelopen, zo omschrijven de andere partijen dat in ieder geval. Heeft u daarmee niet de kiezer en ook uh, andere partijen laten zien... geen geloofwaardige partner te kunnen zijn? Nee, wij zijn een hele geloofwaardige partner. Ik denk dat wij in die twee jaar dat we hebben gedoogd... de afspraken het meeste zijn nagekomen. Wij zijn ook niet weggelopen, als u mij toestaat. Wij zijn niet weggelopen uit het katshuis. Dat beeld is ontstaan, dat is neergezet in de hoofden van de pers en van de kiezers door de CDA en de VVD. Nou, wat wij, wij zagen hebben... was, was een meneer ja, Wilders die wegreed zeker. bij het Katshuis. Zeker. En vervolgens begrepen we dat ja. het Katshuisberaad was geklapt. Zeker. Dus op zijn minst niet weggelopen, maar weggereden. Maar <lacht> dat is een flauwe grap. Nee, wij hebben onze rug recht gehouden daar. Wij hebben, en dat zien nu ook heel veel Nederlanders... wij hebben nee gezegd tegen miljarden bezuinigingen... Eh, niet op de overheid, maar op de burger... tegen lastenverzwaringen, belastingverhogingen... in tijd van economische crisis... Ja, de burger mag niet bloeden voor dictaten uit Brussel. Dit verhaal heeft hij Zeker. honderden keren verteld. Maar wat mij nou maar zo... Mensen zien het nu. Mensen zien nu meer dan een half jaar geleden... dat wij gelijk hadden dat we niet hebben getekend bij het kruisje... om aan de Brusselse eisen te voldoen. Wat heeft u dan zeven weken in het katshuis gedaan? Nou, Wij hebben geprobeerd um, um, om de andere partijen te overtuigen... dat we uh, niet vast moesten houden... Aan de 3%-norm in 2013. Maar die was op dag wel 1 al bekend. aan het einde van de rit. En wij hebben vanaf dag 1 gezegd dat dat voor ons uh, geen heilig principe is. en dat wij meer wilden bezuinigen op de overheid. en minder op de burger. Maar twee mogelijkheden zie ik nu. Of er zijn dus twee werkelijkheden. namelijk uw werkelijkheid. of de PVV-werkelijkheid. waarin een akkoord altijd al op losse schroeven heeft gestaan. Er is nooit een akkoord geweest dus? Nee, nee, nee, maar goed, de kans daarop dan altijd heel klein is geweest. En u vanaf het begin grote bedenkingen heeft gehad. Zeker. Uh, en daartegenover een VVD en CDA die tot het laatst dachten van... nou, het is op een haar nageveld. Vandaag gaat het gebeuren de pers was opgetrommeld om uh, um, um het akkoord uh, te registreren? Ja, nou ja dan, dan hebben ze zich uh, enorm uh, vergist. Ik ga niet over verschillende werkelijkheden. Ik geef u gewoon eerlijk antwoord uh, vanuit mij uh, op de vragen die u stelt. En Mijn antwoord is, ik heb honderd keer gezegd... dat die 3%-grens niet heilig is. Dat heeft men uh, blijkbaar uh, niet al te serieus genomen. En uh, ja, uh, op het einde dacht men misschien uh, die uh, PVV... Ja, die tekent wel, want de macht is ze meer waard dan hun kiezer. Maar dat is niet zo. Onze belofte aan onze kiezer is ons meer waard dan de macht. Dat is bij andere partijen zoals Mark Rutte duidelijk niet zo. Hij houdt wel vast aan zijn 3%-eis, maar hij heeft het de afgelopen jaar ongeveer met iedere politieke partij gedaan. Ik heb hem wel eens de polygamist van de politiek genoemd. Hij kan de ene moment met GroenLinks een deal sluiten, de andere moment met de SGP en de PVV, dan met de Partij van de Arbeid zijn ziel en zaligheid verkopen. Nederland in de uitverkoop doen, de kiezers voorliegen en voor de gek houden... om er in het torrentje te blijven. Dat is een keuze. Ik denk dat dat een hele slechte keuze is. Wij zitten zo niet in elkaar. Wij hebben geprobeerd om eruit te komen. Maar toen er een pakket lag waar wij niet alleen al onze verkiezingsbeloften zouden breken... maar ook wisten dat we de economie ja, kapot zouden bezuinigen... de burgers zouden pakken, toen hebben we gewoon keihard nee gezegd. Achteraf bezien begrijp ik niet dat ooit de indruk ook bij u heeft kunnen ontstaan... als we u nu ook weer horen over dat pakket... dat ooit de indruk heeft bestaan dat u tot een vergelijk zou kunnen komen. En daarom vraag ik nog steeds, waarom dan zeven weken onderhandelen... als het zo evident is? Ja, nou ja, omdat je het met elkaar probeert. Je gaat twee jaar met elkaar aan de gang. Je gaat er niet lichtvaardig mee om om uh, uh, te stoppen en uh, verkiezingen... Maar is dat dan een blinde vlek gedurende, die nou, onderhandelingen? Ja, ik denk, ik denk, ik denk dat, dat men misschien niet genoeg heeft gerealiseerd... dat onze opmerkingen die we echt honderd keer hebben gemaakt... dat de consequenties van die 3% wat ons betreft uh, uh, absoluut niet heilig zijn. In tegendeel, ja, dat dat misschien een beetje in de wind is geslagen op zijn tijd. En dat men dacht uiteindelijk gaat die PVV uh, toch wel overstag... En dan heeft men zich uh, forse uh, vergist. Nederland zal nooit meer hetzelfde worden. Wie zei dat? Um, u zal het niet zijn geweest, dus dan moet ik het zijn. Weet u nog wanneer? Nee. Bij de presentatie van het gedogen regeerakkoord? Kijk, ja. Waar staan we nu? Nou, we staan nu um, um, twee jaar verder met een totaal andere situatie. Is Nederland veranderd? Nederland is wel wat veranderd, maar um, um, um, volstrekt onvoldoende. Om um Nederland te veranderen zoals wij dat zouden willen... zouden we uh, absoluut de vier jaar uh, of de vijf jaar uh, gedoconstructie hebben moeten volhouden. Als u nu een kabinet uh, van twee socialistische partijen, de Partij van de Arbeid en de VVD, die samen het Partij van de Arbeid verkiezingsprogramma uitvoeren. Sorry, en dan nog is een natuurlijk twee iets socialistische heel, nou partijen. Nou ja, partij, de, de, wat ik al zei, de VVD voert ook met een nivelleringsbeleid en met belastingverhogingen. Eigenlijk is uh, de heer Rutte uh, ja, de, de, de tweelingbroer uh, van de heer Samson. Ze voeren allebei een beleid uit van belastingverhoging, van nivellering, van meer Europa. Uh, dus, dus daar zijn niet zo'n grote verschillen in. En uh, dat is een totaal ander beleid dan het beleid wat de afgelopen twee jaar is gevoerd. Twee partijen die een enorme verkiezingsoverwinning hebben geboekt. Ja. Uh, samen een meerderheid vormen. Dat is na de Tweede Wereldoorlog niet meer gebeurd. Nee, en kijk wat er van terecht komt. Een kijk, rampjaar wordt het, heeft het u, wordt, u ja, maar De mensen zijn dus ook echt straal voor de gek gehouden. De uh, uh, Partij van de Arbeid heeft een campagne gevoerd met maak ons de grootste... Want uh, de VVD is, uh, is de vijand, ik zeg het even in mijn eigen woorden. Daardoor hebben heel veel mensen niet op de SP gestemd... maar op de Partij van de Arbeid. De VVD zei, maak ons de grootste, want de Partij van de Arbeid... dat is de partij van de nivelleerders. Die komen aan de hypotheek aan te aftrekken, Die gaan inkomensnivelleren, belastingen verhogen. aantal uh, PVV'ers hebben daardoor niet op de PVV gestemd, maar op de VVD. PVV-kind van de rekening? En wat krijg je nu? Nou, zo wil ik het niet formuleren. Maar mensen zijn voor de gek gehouden. Wat krijg je nu na de verkiezingen dat die twee partijen die elkaar verketterden... die zijn samengegaan. En eh, met name de heer Rutte eh, van de VVD... heeft alle verkiezingsbeloften gebroken die hij heeft gemaakt. Maar deze redenering volgend... Ja. bewijst het gelijk van de PVV zich vanzelf... en komen die kiezers vanzelf terug. Maar dan wil ik ook naar uw partij kijken. Zeker. Het is een enorm roerig jaar geweest met PVV'ers die weglopen... uit provinciale staten, uit gemeenteraden, uit uw eigen fractie in de Tweede Kamer. Wat geeft dat voor beeld aan diezelfde kiezer... die straks weer zijn toevlucht zou moeten zoeken, in uw opinie althans, bij de PVV? Nou ja, kijk, luister, ik ben uh, heel eerlijk daarin. De afgelopen jaren zijn dingen gebeurd die je als politieke partij uh, liever niet hebt...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 U heeft aangekondigd Fitna 2. Hoe staat het daarmee? Ja, nou, ik ben, ik, die zal er ongetwijfeld komen. Ik ben er nu niet mee bezig. Dat is niet wat bovenaan op mijn prioriteitenlijstje staat. Ik heb uh, onlangs een uh, boek uitgegeven in Amerika. Uh, eerder dit jaar, uh, over de islam. Uh, dat boek komt uh, begin januari, geloof ik, uh, of eind januari in Duitsland uh, ook uh, uit. Um, ik ga het thema islam wel, uh, ook volgend jaar weer naast alles wat met Europa te maken heeft... en alles wat met de eh, economische situatie te maken heeft... Eh, islam wel meer weer op de agenda zetten. Mensen zullen weer eh, meer dan de afgelopen jaren... Eh, ons eh, zien, en ook mij persoonlijk, zien verzetten... Eh, tegen eh, de islamisering van Nederland. Het grootste gevaar nog steeds eh, wat ons land eh, beheerst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 heeft ook te maken met mijn uh, absolute geloof... dat islam en vrijheid haaks op elkaar staan. Dat je, dat je hoe meer islam je krijgt, hoe minder vrijheid iedereen in het land krijgt. Dat zie je ook in landen waar islam dominant is. Arabische lente bestaat niet, zal in Nederland ook nooit bestaan. Het is altijd een barre, boze, donkere winter. En die zullen wij in Nederland niet moeten krijgen. Dus ik ga daar ook weer met voorstellen en ideeën komen... die um, um, ja, nodig zijn voor Nederland. In de Tweede Kamer vindt dit pleidooi... Uh, uw strijd tegen de islam eigenlijk geen weerklank. Uh, misschien de SGP, die ook grote bedenkingen heeft tegen de islam. Maar voor de rest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 vaak komt, niet altijd, en het zijn ook niet alle Marokkanen... maar dat het vaak komt door Marokkaanse mensen. Ik zei u al, 60 van de Marokkaanse jongens... onder de 23 jaar is al een keer met politie in aanraking gekomen. Dat zijn ongehoorde cijfers. En natuurlijk is dat ook cultureel gebonden. En natuurlijk heeft dat met opvoeding te maken. En natuurlijk heeft dat ook met de islamitische cultuur te maken. En dat moet je voeren, dat debat. En wij doen dat op microniveau, maar wij doen dat ook... Op macroniveau. U noemt het Marokkaans racisme, maar is er daarmee ook sprake van islamitisch racisme? De islam is racisme. Ik bedoel, uh, islam, leest u de Koran, daar staat in dat alles wat niet islamitisch is, uh, dat dat uh, minder is. Uh, vroeger al moest men of belasting betalen, of men moest ondergeschikt als een dhimi zijn. Of men moest overheerst worden, of men moest gedood worden. Uh, in essentie is de islam een racistische totalitaire ideologie. En denkt u ook dat Marokkanen, Turken, Islamieten... in Nederland dat zou ervaren? Nou, dat, Ik kan niet uh, voor al die mensen uh, spreken. En ik ga ook niet, zeker niet zeggen dat al die mensen uh, zo zijn. Uh, uh, dat zou uh, niet netjes zijn. En dat vind ik ook niet. Maar ik vind wel dat je hun cultuur, hun ideologie... zoals anderen noemen hun religie... eerlijk moet benoemen um, um, hoe die in elkaar zit. En dat uh, wat er in de straten van Nederland gebeurt... dat het geen toeval is dat dat niet bij, met Canadezen gebeurt, maar dat dat met Marokkanen gebeurt. En dat moet je keihard aanpakken door ze hard te straffen... door ze een paspoort af te pakken en het land uit te gooien... maar je moet ook de goede analyse maken... en die heeft te maken met een racistische ideologie... een racistisch geloof, eh, genaamd de islam. En eh, dat gaat niet over de mensen, dat gaat over de ideologie... en dat moet je durven benoemen, anders los je de problemen nooit op. Is dit een levensopdracht voor u? Absoluut. Hoe lang blijft u dit nog doen? tot mijn dood. Dit is, dit, is, dit is heel belangrijk. En nogmaals, eh, niet gedreven uit, uit, uit haat tegen mensen of wat dan ook. Ik haat niemand, maar omdat ik weet wat vrijheid waard is... Eh, willen wij zorgen dat uw kinderen, dat mijn kinderen, dat de kleinkinderen... dat die later in een vrij land eh, kunnen leven. We moeten geen oorlog voeren tegen de mensen... maar we moeten een racistische ideologie, wat de islam is, durven benoemen... En ons niet laten weerhouden door bedreigingen, rechtszaken of uh, politici die ons, weet ik wat, voor stempel op het hoofd duwen. Dat motiveert mij alleen nog maar meer om mee te gaan. 2013 wordt een jaar dat we ons verzetten tegen het kabinet, Nederland teruggeven aan de burger, knokken voor Europa en het racistische... Van de islam nog meer gaan bestrijden. Geert Wilders was dat in gesprek met Michiel Breedveld. Later deze week en volgende week komen er nog meer politici aan het woord in deze uitzendingen. Waaronder oud Kamervoorzitter Geddy Verbeet en SP-leider Emiel Roemer. Het NOS-radio en journaal Media Overzicht. Hier is Bas Raddraaiers en vuurwerkhooligans die de jaarwisseling verstoren, moeten rekenen op een maandenlange celstraf of honderden euro's aan boete plus schadevergoeding aan hun slachtoffer. De Telegraaf schrijft dat het Openbaar Ministerie de snoeiharde aanpak van afgelopen jaarwisseling verzwaard doorzet. De Journal News heeft gegevens van duizenden wapenbezitters gepubliceerd. De publicatie komt midden in een nationaal debat over wapenbezit naar de schietpartij op een school in Newtown. De New Yorkse krant publiceerde een interactieve kaart op de website onder de kop. De wapenbezitter een deur verder. De gegevens van 33.000 mensen met een vergunning voor een wapen staan op de site. De publicatie heeft voor een storm van kritiek gezorgd. Vijf grootverdieners bij de politie leveren vrijwilligen een deel van hun topsalaris in. Daar schrijft het AD over. En dat doen ze na een moreel beroep van minister Opstelten. Binnen de nationale politie die per 1 januari van start gaat... mogen salarissen niet meer boven de, Balkan en de norm uitkomen. En die Balkan en de norm is ruim 187.000 euro per jaar. Twee foto's van verrotte documenten op de voorpagina van Trouw. Het zijn de originele archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in de Jakarta. Naar schatting ligt daar 16 kilometer aan documenten uit de Nederlandse tijd. Het ligt daar te liggen. Nog de Indonesische, nog de Nederlandse regering kijkt er naar om. Zeer slecht weer in grote delen van de Verenigde Staten. Tijdens de kerstdagen waren het vooral de zuidelijke staten die getroffen werden door stormen, tornado's en hevige sneeuwval. Luister nu naar CNN. Deze Amerikaanse zag hoe een tornado over haar staat Mobile, Alabama, raaste en gaf er op de video commentaar bij: Tornado going through Mobile. Oh my God, look, that's a tornado. Oh, wow. Oh, Jesus, look at that tornado. Oh my God, that's cool. Jesus, please keep your hands on whoever's over there. Look at them, that's like two tornadoes. It's two funnels on the ground. Look at there. Wow. Trek ze dan uit Noorden. De marathon-interviews op Radio 1. Drie uur lang, uitzonderlijke live-gesprekken. Hij schreef zowel het keeltoeschroevende boekje Schaduwkind... als het recent verschenen komische Het Bami-schandaal. Voor zijn debuut Zuidland ontving hij de Acon Literatuurprijs... en met Geelroem Jeruzalem won hij eerder dit jaar de VPRO Bob de Nijlprijs. Frans Tomese, drie uur lang in gesprek met Maarten Westerveen. Het Marathon-interview vanavond van 8 tot 11 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 In Hoe Heurt het Eigenlijk ontvangt gastheer Jort Kelder in zijn eigen optrekje Oud- en Nieuw Gelders. Met een hapje en een drankje wordt vrolijk teruggeblikt op 2012. Maar vooral, wat heurt er in 2013? De oude nieuwe aflevering van Hoe Heurt het Eigenlijk? Vanavond, kwart over tien, Avro, Nederland 1. Bekijk onze rendementen op Alex.nl. Alex, resultaat geldt. Dit is Radio 1.